Maar wie heeft die boodschap opgenomen eigenlijk? Het is met de burgemeester opgenomen. Ja, maar wie heeft het opgenomen? in Insight? Technisch gezien? Nee, dat is Erik Koning van de Beach Promotion. Ah, oké. Okay. Die heeft het die op... ook de, de filmpjes maakt op de ondernemersavond bijvoorbeeld. Oh bij ja, natuurlijk. Ja. Ja. Leuk. Ja, zeker. Uh, we kijken nog even naar de uh, terugblik op de Rotaryactie. Hier hebben we toch weer uh, een mooi bedrag opgehaald, ruim 2000 euro.